We gaan verder. Kijk nou, nog een keer. Ga maar kijken nog naar dat, het woordje besura. Ja, abisura, Dus we hebben dat de, de heilige boodschap. Herinner je nog, dat het vet gedrukt. dus um, hagedusha, de hele boodschap. Als je kijkt nog een keer naar het woordje besura. We hebben dat al in, ja, in twee verdeeld. Herinner je nog? Basar, wav, he. Kan je ook andere hint ook hebben om het lichaam van Yeshua te ontvangen, het lichaam van Wav-Hei moet ook bazaar vlees moet je ook opgeven ja, vlees prijs geven omhoog brengen jouw vlees als het ware als man uh, prijs geven of veranderen doen aan de Wav-Hei aan de ook, aan de zon aan het besturingssysteem ja, ook hier zit een in, in hint. Wat betekent, kijk, dan nog een keer als we kijken naar nou, de uh, laatste regel aan het einde van, van het vers 5. Dat staat mit basrim. Dat is de bo, uh, onie, en de armen worden mit basrim, uh, kregen bo de boodschap. Mit basrim betekent ontvangen de boodschap. Wat betekent dan ontvangen de boodschap? Daar zit, kijk nou goed naar het woord. Als je dat, dat kunnen we ook in tweeën verdelen. Ja, niet meer alleen in tweeën verdelen. Als we nu dat laatste woordje, dat ontvangen de boodschap, welke boodschap wij we hebben geleerd, alles zit in de woorden. In de woorden van het hele getal kan je zien ook de kracht van wat is dat voor handeling, wat is dat voor een boodschap. Dan staat het met basim, dat is de boodschap. Men krijgt boodschap. Wat betekent dat? Als we verdelen we dat in tweeën, dan hebben we één woord, hebben we mem taf. En het andere woord hebben we bet shin res, yud mem. Dan hebben we eerste woord met betekent dood, dood. En basim betekent vlees, vlees in het meer fout, vlees van het meervoud in het vlees, besarim. Ja, eenvoudig, ik wil niet, uh, ik kan meer daarover uh, uh, proberen. Een andere, diepere, dat is niet belangrijk. Belangrijk is met wat betekent de boodschap van Yeshua. Met besarim, met betekent dood en dood aan het vlees. Nou, dat is de boodschap wat Yeshua zegt. Dood je vlees betekent niet doden vlees jezelf betekent laat je vlees door het geestelijke doen afsterven. Afsterven? Huh? Ja, precies. Dus vlees betekent in deze zin betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf de halen vanuit, wat betekent dood, dood, dood dood maken, je vlees afsterven, betekent vanuit de vlees de wens om te ontvangen voor jezelf, halen, de, funken, de, funken, de halen de eh, vonken de heilige vonken naar boven te halen boven de gezet dat is, betekent dood maken af, doen afsterven voor de zonde voor de zonde afsterven, dat zit ook dus in dat woord, wat hij zegt ons, met Basrim. En dat alleen maar de armen kunnen dat doen. Armen kunnen, armen ontvangen de boodschap, armen doden hun, doden hun vlees. Dus de armen dus, de, die, de armen dus, de. Armen dus die, die dood maken hun vlees. weet Dat Dus die armen, wat is armen? Armen die ontvangen de boodschap. Hoe? Zij doden hun, door doden hun vlees, door de boodschap. Dus de boodschap ziet ook, kijk nou, in de boodschap, in dat hele geboodschap ziet ook het woord, het woord. Het uh, woord vlees uh, en het ontvangen van de boodschap, daar zit ook de, hoe ontvangen de boodschap? Door jouw vlees te doden, door doen afsterven jouw vlees, jou, jou de wens om te ontvangen voor zichzelf. Nou, dat is, is het bijzondere, dus wat. Gewoon topjes, dat wij dat een beetje zo kijken. Dat, gewoon dat wij zien op welke manier, eh, op een dieper niveau kunnen wij eh, zien de krachten van Yeshua en de krachten van die heilige boodschap van Yeshua. De regel 6, of het vers 6. Waar schrijgen hij eerst Asher lojik En, wa asher hij is, op. en gelukkig is de mens, asher lojik die in mij geen aanstoot, aan mij geen aanstoot heeft. Ik wil je zo zeggen. Gelukkig is de mens, zalig ook, asher is ook zalig, Zalig is de mens die geen aanstoot aan mij heeft. Geen, er is geen mogelijkheid voor een mens om zalig, zaligheid te ontvangen in zichzelf. het genade te ontvangen. Anders dan door eh, ontvangen met hart en nieren van Jezus. Hij doet er niet toe hoe jij bent, wat jij bent. Het er niet toe of iemand op welke niveau de mens zichzelf bevindt, omdat niet geen aanstoot, aanstoot hebben aan Yeshua, kan iedereen. Kan een stratenmaker, kan een, een arm, iedereen kan het doen en iedereen die dat doet, die is arm, dan maakt zichzelf arm voor Yeshua. En dan, alleen dan ontvangt hij dan, door het gaan boven het verstand, gaan naar Yeshua, ontvangt hij. Uh, genade, het hele het eeuwige leven, uh, zaligheid, alleen dan ontvang je dat, door religie, door religie ontvang je geen zaligheid, ik heb de hele wereld doorgerezen, op zoek naar, één gelukkige rabbi heb ik, geen één gevonden, Duidelijk, geen één heb ik gevonden, van wie ik zou zeggen van, eh, daar straalt wel de kracht van de eeuwige. hen alleen straalt alleen de, de kracht van wat ze hebben dat aangeleerd. Allemaal grote koppen. Maar het leven niet. Trekken ze niet aan. Er wil... Uh, en dat is wat omdat... Uh, en daarom hebben ze die zaligheid niet. En daarom uh, ook, worden ze ook niet... Um, als uh, gelukkige, als pre, als uh, genoemd, Jezus zegt, Ashreya is, gelukkig geprezen is de mens, die geen aanstoot aan mij zal hebben. Staat ook in het in de toekomstige tijd. Die geen aanstoot aan mij zal hebben. Heel? want steeds uh, het accepteren van Yeshua is ook nog de weg, Heel? ook nog de weg, want het blijft wel tegenstribbelen, Heel? ons lichaam geeft niet gemakkelijk op, erg koppig is, en daarom zegt Yeshua, gelukkig, gelukkig is de mens die geen aanstoot aan mij zal hebben. Want wanneer je over, zal overwinnen, jezelf, in elke overwinning, zal jij uh, zalig worden, asherij, wat betekent geprezen en zalig zal je worden. Want elke overwinning betekent, dat jij zelf geen aanstoot aan mij zal hebben. Dat betekent niet, dat na drie, drie jaar hoop ik dat ik geen aanstoot zal hebben aan Yeshua. Dat kan je niet zeggen. Wij leven alleen nieuw. Hashem leeft nieuw en Yeshua leeft nieuw. Let op. De Yeshua leeft niet in, in de toekomst, in het verleden. Yeshua is altijd geweest. Alleen één keer Yeshua heeft, is uh, gekomen in deze wereld... om uh, aan te geven dat de tijd is gekomen... Voor de hele boodschap om. Uh, nu moeten jullie, jongens, wakker worden, omdat het nu uh, de, het Koninkrijk der Hemel is binnen, jou, binnen jullie bereik. Dat was Hashem, dat, wat Hashem, Hashem had gedaan. Met, zijn, met deze kracht van Yeshua. 7. Hemma halhou. Yeshua. Hij geile Amun Ha'am, Al-Odot Jochanan, Johanan we omar, we omar. Maze Amidbara, de volgende pagina, dertien, bovenste regel. Od, Hakane, Asher jeno you know, jeno you know baruch keerend terug naar de vorige pagina Zeven, het vers 7 helemaal goed ze gingen er vandoor oi yeshua heille en yeshua begon te spreken tot de menigte Allo, dat ten aanzien van Johanna, dus over Johanna. Wajomar, en hij zei: Maar zei je het zetem. Uh, wat zijn jullie, wat gingen jullie in de woestijn zien? De volgende pagina. Zien, leer ooit te zien. Hakane, Asher, Jenoa, Baroo. en zeg je dat, kane, een rit, een rit of zo. Een rit dat uh, door de wind is bewogen. Acht. Omaze, je zet hem leer ooit lavushbi bigday adanim Hinei Alevashim adanim Bevatei amlachim hema dus hij heeft het over over Johanna wat hebben jullie dan wat jullie hadden gezien in hem dus hij wil deze kracht van uh, Johanan duidelijk uh, maken. Wat is dat voor kracht? O, maar zei het of wat zijn jullie Kingen zien? De man, de man, een man die bekleed is, lavush bigdeja adani een man die bekleed is in de in zo'n in de weelderige kleding. Hinei alle Vashima danim, zie hier de de veildere kleding dragen in de paleizen van de koningen. 9. wat ta maza je tsa oot. Im Lerod Ish Navi Ahen Omera Nilahem Avgadol Humi Navi Vata en nu Mazet zatem wat zijn jullie hingen te Imli Rod isch navit. Te zin een profet. Ach en daarom waarlijk darum warlik sechika anjuli. Avgadol hu minavi hij is groter dan een profet. Recheltin. Asherkatuv, Allah, alav gineni sholeiach malachi lefanecha. Ufina darkacha, lefanecha. Ki zegu asher want dat is of wat over hem geschreven staat, in het hele, in het hele geschrift, over hem geschreven staat. Zie hier, ik zend mijn gezant voor jullie. Ook engel, maar ook gezant voor jullie. Uit. En hij zal je weg, en zal, hij zal de weg voor je vrij maken. Kijk wat hij ons nu vertelt. Dus de taak van eh, Jochana is wat Johanna had, Johanna had gezegd: bereid je weg voor de machine. Ja. Maak schoon je wegen. Er zijn twee. Wat, wat, wat doet het ons denken? Deze twee. Let op. Deze twee. Waaraan doen, doen zij ons denken? Johanan uh, en Yeshua. De eerste is als voorbereid, voorbereidende is. Ja, de, de, uh, de zoals men dat zei, hij noemde uh, Johannes de Doper. Ja? Wat zegt hij dan? Bekeert jezelf, ja? bekeert jezelf. Maak de weg schoon. En daarna komt de Mashiach. En hij zal je vullen. Dus, wat zegt hij dan? Eerst, de eerste fase is, in het geestelijke werk is, om, wat doen we? Zuiveren. Zuiveren betekent klim kilim maken. Maak jouw kilim. Kilim. Dat is, is in... Uh, deze twee krachten, ook deze twee zielen, deze twee, deze twee, deze twee grote uh, mannen die gestuurd werden hier. De eerste, de eerste was Jochanan uh, die dus groter was dan, dan, dan de profeet. En daarna kwam Mashiach. Maar eerst kwam Yohanan om de mens te laten, de weg te laten zien naar het, de zuivering. Eerst moet de mens zichzelf zuiveren, klien maken... Ja, zichzelf arm maken. ja, betekent zuiveren, betekent arm maken van binnen jezelf. Zichzelf uh, reinigen van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. En, daarna, en daarmee, door deze zuivering, de mens als het ware geeft het omhoog, geeft het prijs zijn lichaam zijn wens om te ontvangen voor zichzelf en daarmee bouwt zijn eigen kilim en daarmee ontvangt ook ja, door de, door de inkeer Sadim uh, ontvangt men opdat daarna vervolgens de kracht van Yeshua komt en slaat tot de kli jesod en dat is dan het licht Gogma. Die twee fasen zijn uh, twee fasen in het geestelijke werk van de mens. 11 uh, Amen, Omer, Anielachem. Lokam eh uh, de isha gadol dolmi hamadbil vakaton bamarkhut hasmayim igdal um, nimel hier zegt hij iets iets diepste wat hij ons Zegt. Kijk wat hij zegt ons. Aan de, aan de ene kant prijst hij. Jochenam. Omdat hij zegt. Het, het slaat over op hem. Op, op, over hem is het gezegd. Dat hij breed de weg. Van de Mashiach. Maar. Aan de andere kant. Kijk wat hij zegt ons. Elf. Amen om er aan Waarlijk zeg ik het aan jullie, zeg ik het jullie, lokam, let op, lokam bij iludeisha er kwam door hen die geboren zijn van een vrouw, geen grotere man dan, geen grotere dan Johanna. Dan de Hamadbiel, de Jochanan, de, uh, Johannes de Doper, Johannes Hamadbiel. Doper, Bamalkoet, Ashammai, en Hamad, Hamad dan voegt hij iets toe. Dus aan de ene kant is geen grotere was onder mensenkinderen, dus die door de vrouw geboren zijn, let op, die uh, groter zou zijn als hij. Hey, en dan voegt hij erbij toe, waar gaat maar goed, Maar de kleinste in het koninkrijk der hemel is groter dan hij. De kleinste die uitkomt in het koninkrijk der hemel is groter dan hij. Dat is een bijzondere, bijzondere. Uh, boodschap wat hij ons nu vertelt we gaan nu nog een klein beetje verder om dat een beetje nog aan te voelen en dan kijken we wat hij bedoelt daarmee dus dat betekent dan dat ook uh, Bil, oftewel Johannes de Doper zoals men dat hem noemt dat hij kwam niet in de koning, niet het koninkrijk der hemel let op omdat waarom kwam hij niet in het koninkrijk der hemel met wie begint? Wie heeft de weg naar het koninkrijk der hemel opengebroken? Jeshua. En hij kwam nog voor Jeshu. De hemel was nog niet uh, opengebroken voor Jochanan. Daarom Jochanan had, herinner je nog, Jochanan doopte de mensen met water, met nog met chassadim. en met chassadim kan je niet doorbreken door door, door doorheen. De, uh, daar heb je kogma voor nodig. Chassadim is een uh, voor lichtere kielie Dat is sfera bina. Is let op, goed op, let op wat ik probeer te zeggen. Is lager dan de malchut. Heerlijk. Geboren uit de vrouw. Geboren uit de vrouw. En lager dan... La, uh, uh, lager, dus een kortere... kortere dan de klie... Dat, dat het vooruit de Malgoed zou komen. En dat is wat hij zegt. Dat, uh, maar de kleinste van de Malgoed-Shamayim... Van het koninkrijk der hemel is... Groter, wie? De, de, de iemand die het de, de koninkrijk der hemel, de kleinste is, is groter dan hem. Iemand die um, het koninkrijk der hemel, dat is dan de kliketter, ja of niet? In de kliketter zit het koninkrijk van de hemel gesloten, ingebed. Dus iemand die dan tot de ketter komt, alleen die komt tot het koninkrijk der hemel. Hij is klein. Waarom is hij klein? Omdat die heeft alleen maar één klieg. Ja of niet? Alleen één klieg ketter. Is de kleinste. Maar is de hoogste, ho, groter dan, dan de grootste van alle mensen, groter dan Jochenan, Jochenan de... Hamadbil, hoe komt het? Omdat, wie is hoger, de klieketer of, bijvoorbeeld Bina, zoals hij zegt, Chassadim, klieketer, klieketer is hoger. Maar, als men alleen maar klieketer heeft, is het alleen maar de kleinste klie dat er is, maar wel ontvangt van, uh, via Jeshua, ontvangt wel van het koninkrijk der hemel. Terwijl, terwijl uh, Jochen dan doopte met water, dat is dan Binage Sadim. Het is wel lager, maar het is niet gekomen tot de ketter. Het is voor ons vanzelfsprekend als het ware. Maar de kluw, de, de kunst om te komen tot de kliker is pas van de nieuwe tijd, is pas vanaf Yeshua is het gekomen. Heb je? En dat is de reden om, om deze opening te laten doorbreken in jezelf, binnen jezelf, naar de klikker. Als je deze opening steeds, en dat is wat onze studie is, steeds doorbreken, daaraan doorbreken, en dan is het Natuurlijk ga je daar ook in de klipoot, omdat omhoog, daar moet je naar beneden gaan. Natuurlijk ga je dan zien, voelen, uh, het land van scorpionen en, uh, en alles wat uh, in het zinnenbeeldig uh, uh, uitgebeeld werd in de Torah van de, toen het volk Israël in de woestijn was. Ja, want in Egypte was het allemaal, het netjes hadden ze gewoon voldoende, voldoende, al die middelen, ja, al die middelen om, dan strooiden ze al die middelen, allemaal dingen, dingen deden ze om, om, dat er geen skorpioenen waren, ja, geen, uh, uh, uh, uh, dat soort uh, insecten, weet ik veel, van alles waren die, maar in de woestijn is het het ware land van, daar waar ook dus men te maken heeft met zijn eigen kilim onder de tafel. En daar zitten wel die stekende schorpioenen en eh, allerlei andere insecten en beesten, etc. En doorheen te komen, kan men wel maar alleen maar via omhoog te brengen steeds man zich verbinden met de klikker. het is, nog een keer het is, voor ons is het, is het iets van oh, in de, vanaf de, voor Yeshua de geen ziel kon doordringen door door na, naar de hemel daarom allerlei beschrijvingen maakte ze over het geestelijke, kijk nou bijvoorbeeld Kabbalah tot voor Arri. Tot en met tot en met Rabbi uh, Moshe Cordovero bijvoorbeeld. Ook hij was niet doorgebroken tot Yeshua. Mm -hmm. terwijl al de tijd al is natuurlijk, is al geweest. Want Vanaf Yeshua was het is al, het was al zestende maar in zijn ook zijn aanpak ziet men ziet men dat hij was niet doorgebroken. Alleen Ari was doorgebroken tot Yeshua ook zijn leer had aangetrokken via Yeshua naar beneden door al die schakels van Moshe en Shimon Bar Yochai Zogar. Dat was de, daarom was het, zijn boodschap was ook eeuwig. Ook Ari, dus, is niets anders dan uh, uh, een deel van deze boodschap, de heilige boodschap van Yeshua. Maar daarvoor hadden ze niet, en ook bijvoorbeeld al die, al die, hoe zeg je dat, ieder die dus Yeshua niet met hart en nieren, uh, met vreugde aanneemt, die krijgt dat niet voor elkaar. Die leeft nog in... Uh, van binnen, innerlijk. Leeft nog in de uh, door... Leeft nog in de, het verbond naar vlees. En in het verbond van vlees kan je je niet kan Je hebt de weg van binnen, ligt de weg naar vrijheid. Niet ergens buiten de mens. Binnen jezelf steeds aanboren... Steeds dag en nacht, steeds aanboren deze, deze uh, koppige kracht die in ons is, onze bouw bouwstof, uh, de wens om te ontvangen voor onszelf. En natuurlijk lijkt het wel dat dit onbegonnen werk is. Het lijkt wel. Uh, met al het, het geloof en alles eh, wel het gevoel gevoel, heel sterk gevoel, komt steeds dat het onbegonnen werk is, dat het eh, het zal dit nooit lukken enzovoort en juist dat ook, dat komt van boven, om ons steeds te eh, in Zeg dat uh, in te beelden bij ons dat soort, of, dat soort gedachten, dat soort gevoel, dat het is absoluut onmogelijk is. En dan weer overwinnen deze gedachten. Overwinnen deze, dat gevoel. En denk je dat dan, oké, okay, ik heb het overwonnen. Je voelt het wel van binnen. En denk je, nou, heh, maar morgen komt nog. Nog een krachtiger gevoel, nog een krachtiger gevoel ge wordt aan jou van boven gegeven. Dat wat je doet is absoluut onmogelijk. Wat je doet, je, ze hebben gedoemd tot uh, gewoond om te sterven in de gevangenis. Hier van de wens om te ontvangen voor zichzelf en niets anders. Nog, nog krachtiger, waarom? Hoe dichterbij kom je tot de schepper, dus des te krachtiger staan daar de. De, de wacht, die wachten jou op, en ze gaan jou, als het ware, f, uh, niet opvreten, maar ze gaan jou dan uh, allerlei, op allerlei manieren jou omleiden Dat jij niet dichter, nog dichter bij schem komt en jou doen overtuigen, dat ga maar naar huis, ga maar lekker... Gewoon, doe gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is echt de, de, de boodschap van de, deze wereld, de wetten van deze wereld. En, en weer en weer, elke dag, je moet wel de kracht opbrengen om... Boven het verstand te gaan. Wat zij jou vertellen van binnen, die gedachten. Absoluut klopt het. Want volgens de wetten van deze wereld is absoluut on, uh, uh, uh, uh, Kan niet anders. Dus men kan niet verklaren door de wetten van deze wereld dat het anders kan. Natuurlijk is het zo, ga je dood en wat moet je dan uh, pluk de dag en de, dat soort dingen. En je moet het weer overwinnen. En weer overwinnen En elke overwinning brengt je weer. Dichter bij jezelf. Ja. Met, en dat is wat we leren. Van die show. Maar kijk wat je zegt ons. De kleinste in, de, in het Koninkrijk der Hemel. Is groter dan. Johanan. Uh, Amadbil. Zie je dat wat hij zegt ons. De kleinste. Dus de kleinste die. Mij, Yeshua, aanvaardt, die geen aanstoot aan mij, Yeshua heeft, is groter dan de grootste van aller tijden. Dat is was de kracht van, van Jochanan Hamadbil. Want Hij kon de hemel niet doorbreken. Via mij, Yeshua, de, kleed, de hoge kleding. In mij is het licht. De vader is ingebed. En ik breng dus. Wie komt tot mij? Die komt tot het koninkrijk der hemel. Wat is de koninkrijk der hemel? Dat is de malgoed. Koninkrijk is wat? Malgoed. Hoe heet het? Koninkrijk der hemel. Kijk nou. De regel. Uh, de uh, dat regel waar wij staan dan. Uh, waar elf staat. Nog eentje naar beneden. In de laatste twee worden, ba ba Malchut shamayim. In het koninkrijk der hemel. Wat staat het? Mal goed shamayim. van de hemel. Mal van de serenpin. Eigenlijk staat het. Wat is het koninkrijk der hemel? Mal van de serenpin. Waar is het malgoed, De mal ingebed in de klieketter. De mal van een hogere traptrede is altijd ingebed in de ketter van een lagere traptrede. Lagere traptrede, de eerste de hoogste, de eerste hoogste traptrede, in de lagere traptrede, is oh, <laughs> moeilijk <laughs> te gezegd, de eerste, eerste traptrede van de hele mensheid boven alle zielen, dus de, de hoogste ziel van alle zielen ooit, dat is de ziel van Yeshua en dat is de ketter. En in deze ketter, daar is ingebed de malgoed van het koninkrijk der hemel, dus maar goed, van de absolute is daar ingebed in et, in, in, de, in, de, in in in Yeshua. Daarom ieder die komt naar naar Jesu, telkens wanneer wij komen naar Jesu eh, van binnen ontvangen wij worden wij deelachtig aan het koninkrijk der hemel, en dan wordt, wordt, wordt jij ja, en wordt ieder van ons groter, let op dan ...Johanan Amadbiel. Want hij was de grootste... ...van allen... ...van voor... ...voor de... ...ja, van de, de... tijdperk van... ...voor de opening... ...voor de komst van de koning ...van het koninkrijk der hemel hier op aarde. En daarom, daarom ook... Uh, ...hij ook... ...Johanan... Uh, uh, uh, ...had gezegd dat ik ben niet... ...ik ben het niet eens waard om... De veters van zijn schoenen, ja, uh, aan de, vast te binden, of zo. lelijk. Dus ik ben niet eens waard om de malgoed van, van hem aan te raken. Het laagste van hem aan te raken. Want ik kom er niet aan, aan, aan eraan. Ik kan er niet aankomen eraan. Dat is wat, met andere woorden wat hij ook wat hij had gezegd. Twaalf. Umei Johanan Namadbil Vadheina wat heen? Malchut Hashemaim niet passa bij het Hazaka, waarmee en van de dagen van Johanan Ahmad En tot nu toe. Eerst vertel ik het. De Hashemai in het Koninkrijk der Hemel. Niet passa is bevangen. Beyadhazaka door een. Of door of met de door, de, door een grote kracht, waar met deze de volgende regel en wie zich zal versterken, let op wie zich eraan zal versterken aan het koninkrijk der hemel. Echte voer, die zal het wel grijpen. die zal dus. Dat het grepen, het, het woord grepen is bijzonder belangrijk, want dat zit in ons, diep in onszelf zit, dat wortel van het Koninkrijk der Hemel. En daarheen, dat is iets wat met de dag sterker wordt, deze verbondenheid met dat de wortel van al ons bestaan. En dat is wat hij zegt, aangrepen, aangrepen dat deze kracht van het Koninkrijk der hemel, dat is de diepste de diepste dingen van ons. En wie zal zich eraan vasthouden, klampen eraan, die zal het wel grepen, betekent, die zal het wel uh, grepen en gered worden. Kie ad Johanan nibau. Want alle profeten en de Torah tot Johanan, tot Johanan toe, nibau hadden daarover geprofiteerd, profetie daarover hadden uitgesproken. Allemaal wat er geweest was. Moshe, iedereen. Alle andere profeten. Die van de Torah. Die uh, het volk steeds berispte. En uh, uh, het volk stimuleerde om, om te komen tot de Tshuva. Allemaal hadden ze daarover gesproken. En in Yeshua is het kwam dat tot vervulling. Daar gaat het om. Dan weten wij dat... hoe... gelukkig zijn wij. Hoe... Ge, hoe moeten wij... echt dankbaar zijn... en gelukkig ons prijzen... dat wij... gekomen waren in deze wereld... Uh, in zijn fase van... Uh, wanneer het koninkrijk der hemel al voor ons opengebroken is. Alleen maar ontvangen. Alleen maar ontvangen en zachtjes. Alleen maar fijntjes, zachtjes kan je Jezus aanroepen in de stilte. Alleen, let op, Alleen in de stilte. De stilte kan je zelf maken waar de stilte in, juist in die fijne stilte waarin jij, waarbij jij arm jezelf maakt, arm van jezelf en rijk door Jezus. En daarmee verkrijg je eh, de verbondenheid met het Koninkrijk der Hemel. Alleen dat levert een uh, geweldige een gevoel van reding hier op aarde. Iets wat voor de overgrote meerderheid van de mensen hier op aarde als uh, iets uh, fa fantasmagorisch klinkt in de oren. Want zij weten dat niet. Zij ze ze kunnen dat niet weten, omdat zij weten niet wat het werk, zij zijn niet het product daarvan, als je zelf, je kan het niet weten, je moet jezelf voorbereiden, zonder voorbereiding, staat geschreven, zonder dat men vrijdag voorbereidt, voor Shabbat, kan men niet van Shabbat genieten, zo is het ook, van wat wij hier hebben, wat wij leren, dat door leven Yeshua. Horen naar zijn stem, persoonlijke relatie met, zijn, met hem op te bouwen. Het is eenvoudig, mijn vrienden, erg eenvoudig. En tegelijkertijd is het de steen des aanstoots dat men dat niet inziet. Heel. Alleen daarin, daardoor makkelijk... gemakkelijk en, en eenvoudig. Het is eenvoudig, heel heldere kracht is dat je kan altijd aanspreken. En in elke situatie verkreeg je de reding, inzicht, uh, heerlijkheid, uh, zaligheid van hem. En een stukje vooruitgang naar jouw uh, persoonlijke, eeuwige uh, leven en vervulling.